Dus mij dat is ja, ook onderdeel van de begroting natuurlijk ja ik dacht, ik dacht eigenlijk ja oké okay, goed nou ja, maar, ik dus, weet, want de burgemeester had toch zijn eigen, uh, ja agenda okay. in ieder geval dat blok krijgen we dus amendementen moties en uh, ja dan, dan is is een beetje gepiept ja, de, financiële ja, de, wordt de financiële begroting de financiële begroting moet dan, dan al dan niet goedgekeurd ja, worden. ja, ja. ja maar dat is, dat is maar kort Laten we het hopen ja. Laten we het hopen ja. want uh, er stond vandaag in, het, uh, in, in een regionale krant dat uh, Zandvoort-Vors moet bezuinigen in 2010. Nou, dat klopt dan ook wel. En daar hebben ze het over 650.000 euro voor het komende jaar. Ja. En als de kabinetsplannen doorgaan, dan gaan we ook nog minder uit het gemeentefonds krijgen. Ja, 3 miljoen. Het is nog wel een beetje. Ja, maar wel 3 miljoen over een paar jaar verspreid. Ja, he. het, ja, is ja, maar het is niet elk jaar 3 miljoen. Daar mag je nu alvast vast rekening mee houden. Ja, ja, je zult een aantal dingen op een aantal zaken moeten bezuinigen. Ja. Nou ja, dat is dan waar de discussie gisteren en vanavond over zal gaan. Hoe gaan we dat doen? Ja. En Wordt de burger in zijn portemonnee geraakt? Ja, dan de nee. Dat zal het grote item zijn, denk ja. ik. Een groot gedeelte van de raad wil dat niet. Krijgen we geluid? Ja, we gaan. Hartelijk welkom. Allen, ook op de publieke tribune en luisteraars thuis. Wij gaan verder met het debat rond de begroting 2010. We zijn gebleven bij programma 4. En dat programma luidt Toerisme en Economie. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Meneer Simons. Uh, we hebben gisteravond uh, hebben we besloten met uh, programma 3. Uh, daar hebben we een aantal zaken besproken. Uh, daar is een bepaald commentaar van de portefeuillehouder geweest. Ik heb gezegd, ik heb andere informatie. Die informatie heb ik intussen gestaafd. Uh, wilt u, en dat is mijn vraag, uh, dat punt bij straks de amendementen bespreken? Of kunnen we nog een kleine verlenging van drie krijgen? Ja, wat zal ik daar eens dus een wijsheid op zeggen? Het streven van uw vergadering was om bij het rondje abonnementen en stemmingen... ...een hele korte gelegenheid te geven om nog iets te zeggen. Maar dan ook het accent op heel kort. Dan daar mijn vraag, voorzitter? En het feit dat deze vergadering is geschorst en u vervolgens de achterban heeft geraadpleegd... ...wil niet altijd zeggen dat van die voorrangspositie ook altijd gebruik gemaakt zou mogen worden. Dus ik wil eigenlijk zeggen, laten we doorgaan met programma 4... En dan kijken we of we straks bij het abonnement, want de OPZ heeft volgens mij bij het programma 3 een abonnement ingediend, als ik me goed herinner. Exact. Of we daar misschien nog iets meer tijd kunnen gunnen. Maar het accent ligt wel op compact en to the point. Ja, maar uh, ik moet er één ding bij zeggen, voorzitter. De informatie die de portefeuillehouder versprekt, blijkt niet te kloppen. Dus dat is van wezenlijk meneer belang Simons, voor het, voor Simons, het advies aan de Raad. Simons. Het is een beetje suggestief wat u nu vertelt. Uh, ik wil het helemaal niet over de inhoud hebben. We zouden het niet nu erover hebben. En wat u doet is smokkelen. En gelet op uw leeftijd had ik dat niet van u verwacht. Ik smokkel niet, voorzitter. Ik dan... geef alleen de noodzaak aan nee. van waarom. Ik gelukkig dat uw collega raadsleden mij gelijk geven. Uh, uzelf... Wij gaan verder met programma 4. Voordat ik een paleisrevolutie over mij heen roep. Voorzitter, ben ik jong genoeg om te smokkelen? Uh, zeker. Uh, ik heb dezelfde informatie gekregen als de heer Simons, dus wellicht als het... Meneer Kramer, programma 4, u wenst als eerste daar het woord te gaan voeren? Ik wacht net als meneer Simons, netjes uh, op mijn beurt. Goed, zo ken ik u weer. Wie wenst op programma 4 het woord te voeren? Meneer De Rode. Ik inventariseer eerst even, eerste termijn. Mevrouw Draaier. En als één uur alsnog meer behoefte eraan heeft, dan hoor ik dat wel. Meneer Paap, VVD. Goed. Meneer De Rode, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Toerisme en economie, vanuit ons oogpunt op de algemene beschouwingen waarin wij het een en ander hebben verteld, hebben wij ook alvast een aantal amendementen en moties uh, of amendementen gemaakt. Um, als ik daar vooraf mee begin, hebben wij over het parkeerplan, hebben wij in onze algemene beschouwing een visie neergelegd. Dat wij um, af willen van, eigenlijk af willen van de namen pap en bel, en dat we willen streven naar één systeem. We hebben, zijn ook uh, een beetje teleurgesteld over de afgelopen projecten en thema's. ...wat daarin uh, is uh, naar voren gekomen... ...het parkeerplan is gepresenteerd. En um, wij uh, willen dan ook uh, amendement 4-3 indienen... ...en daar willen we een beetje richting geven... Um, ...ook aan uh, een eventuele wijziging van het parkeerplan. Daar hebben we een aantal uh, uitgangspunten neergezet. Um, we willen dan ook de, de 2,20 euro die voor per uur uh, staat... ...willen wij dan ook bevriezen... Um, en uh, het huidige niveau behouden. Dan hebben we, stelt voor, ik zal het even voorlezen... Uh, ...de parkeertarieven voor alsnog te bevriezen op het huidige niveau... ...en het parkeerplan uh, 2009 zo snel mogelijk aan te passen... ...waarbij de volgende overwegingen worden meegenomen. Betaalbare en concurrerende tarieven... ...één systeem voor geheels antwoord... ...voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toeristen... ...en de integrale dekking te vinden voor parkeergarage LDC 1 en 2... Dat was het ten aanzien van de, uh, het parkeerbeleid in zijn algemeen. Dan nog vries... Voorzitter, misschien bij een tarief mag ik even een vraag stellen. Meneer Kuiken, gaat, gaat het, het over, u zegt uh, de parkeertarieven bevriezen, dat bedoelt u 2,20 Ja. Uh, nee, <kacht> op het huidige niveau te bewaren, meneer Kuiken. wat het ja. nu is. En hoeveel is dat? 1,80. Gaat u verder, meneer De Rooden? Uh, dan. Dan gaan we naar ons, uh, uh, even het sub-onderdeel onder het product parkeren, parkeerterreinen in eigen beheer. Uh, daar staan, hebben wij een amendement, en, het eigenlijk, en dat moet dan via een amendement omdat je een tekstwijziging wil aanpassen in, het, uh, in de, de, de, dit product. Dat gaat over het parkeerterrein De Zuid. En daar hebben wij een, een toevoeging aan uh, gemaakt, maar we hebben ook eigenlijk een vraag voor de wethouder, want... De zou per, um, in begroting 2009 stond een aantal cijfers opgenomen dat de pacht steeds verhoogd uh, zou worden. Ik, wij, kunnen dat in, ik, wij zouden graag willen zien waar de wethouder dit in deze begroting heeft neergezet. Want het is niet terug te vinden die verhogingen, die, jaar, die vooral voor 2009 en 2010. Wij zouden dat graag uh, van de wethouder willen horen, uh, hoe, hoe dat in deze begroting staat uh, ...opgeschreven. Um, dan... Um, ...ons abonnement... Het heeft de volgende strekking... Uh, ...het college streeft ernaar... ...en als volgt te wijzen is het dan... ...het college streeft ernaar... ...om al de openbare parkeerterreinen... ...op termijn in eigen beheer te nemen. De parkeerterreinen die nu nog verhuurd worden... ...zijn het Watertorenplein en de Zuid... ...en het parkeerterrein de Zuid... ...dient per 1 januari 2011... ...in beheer van gemeente Zandvoort te komen... Het huidige college zal er alles aan doen om dit te realiseren... en dit mede aan de pachters schriftelijk te bevestigen. Waarom hebben we dit nou ook uh, expliciet hier neergezet? Ja, omdat de wethouder steeds zegt, we moeten er pragmatisch mee omgaan. En, maar we gebruiken het wel als dekking. Die 57.000 euro komt wel in de meerjarenraming terug. Daarom vinden we het zo belangrijk dat er, dat er duidelijk in de begroting opgeschreven staat... We zouden dus ook daarbij nog even willen dat de wethouder misschien daarmee nog meer duidelijkheid geeft aan de gemeenteraad hoe het ermee uh, staat uh, omtrent te bedragen. En dan, even kijken, ga ik even verder. Nee, voor in eerste termijn, voorzitter was het het even, dank u wel. Dank u wel meneer De Rode. Mevrouw Draaier. Op vele zaken is de CDA al ingegaan. En uh, wat ons betreft, betreft hetzelfde de bedrag van de pacht. Daarnaast zijn wij op zoek gegaan naar het contract... wat de heer Tatis afgesproken had om mee aan de gang te gaan... en de onderhandelingen. En wat blijkt nou? Dat dat contract er dus helemaal niet is... En nou vragen wij ons af, wat zijn de juridische consequenties? Is dat parkeertrein nu illegaal? Uh, ontvangen we wel gewoon de huur, ontvangen we niet de huur? En kunt u een risico-inschatting geven... wat dat in het ergste geval voor ons gemeente kan betekenen? En dat zijn eigenlijk... Wel de belangrijkste feiten die ik hier een beetje op wil noemen, nadat er al een heleboel gezegd is. Dan uh, kijkend in de stukken nog verder en de begroting, dan wordt in to voor toerisme en economie een bepaald bedrag opgenomen. Maar de parkeergelden gaan een hele andere kant op, maar... Dat is toch een paar miljoen en daar zit ook geld van de toeristen bij. Is dat niet een beetje scheef gegroeid dat we dat ook op die manier zouden moeten gaan gebruiken? En is dat niet de verkeerde inschatting? Want ik denk als we geen toeristen meer hebben dat we ook niet zoveel parkeerinkomsten meer hebben. Dus in feite is het ook een toeristisch inkomen. En dat wilde ik alleen maar even meegeven. Dank u wel mevrouw Draaier. Meneer Paap, VVD. Kijk aan, kijk aan. De microfoon, wat klinkt er toch een stuk daarop? Nee? Vier. Ja, is dat zo? We hebben een aantal eh, amendementen hier gemaakt. En één daarvan gaat over de aankleding van het toeristisch centrum. Daar is de, een start meegenomen. En dat heeft een, uh, ertoe geleid dat het prettig toeven is in het centrum. ...maar het is een aanzet geweest en dat verhaal dat moet nog een stukje verder gaan. Om daar nu eh, in te snijden lijkt ons geen goede zaak... ...want je moet de dingen afmaken en dan pas kan je controleren en zeggen of het goed is. Dus wij stellen voor om deze eh, voorgestelde bezuiniging van 53.000 euro niet door te laten gaan... hiervoor dekking te vinden in de algemene middelen en als dat niet kan... Dan hebben we nog wel een ander potje op het vuur staan. Maar dat hoort u dan nog wel. Eh, maar het zal waarschijnlijk zijn eh, de, het surplus wat u krijgt op de jaarrekening. Dan hebben we abonnement over de aanpassing van de parkeertarieven in de parkeergarage. Wij denken en dan kijken we terug naar het succes wat Haanum gehad heeft... Eh, door s'avonds te laten parkeren eh, voor één bedrag de hele nacht... Wij denken dat dat in Zandvoort een hele goede oplossing kan zijn om zoekverkeer te voorkomen s'avonds naar parkeerplaatsen. Want je weet, dat het gaat heel snel. Er is een plek, daar kan je staan voor een laag bedrag. Vervolgens denken we ook dat als je de bezettingsstraat omhoog wil brengen in een parkeergarage, dat je dan twee dingen kan doen: je kan het op de straat stervens duur maken. Maar je kan ook in de parkeergarage het een stuk goedkoper maken, zodat het aantrekkelijk wordt om daar te staan. We stellen hier een starttarief voor. Uiteraard kan dat na verloop van tijd... ...als je meer zekerheid hebt of inzicht hebt in wat er gaat gebeuren... ...kan je dat veranderen. Maar voorlopig stellen we een starttarief voor in die parkeergarage van 1 euro. Nou, zoals wij het hebben uitgerekend... ...zult u bij een bezettingsraad van 30%... ...en ik heb begrepen dat het op de kroch 32% is... ...dus daar gaan we nog niets onder zitten... ...moet u ruim 6 ton aan inkomsten eruit halen. Dat lijkt me toch eh, misschien niet genoeg... Maar wel betekent het dat je naar een andere kant op gaat. En ik zou in dit kader ook even de wethouder eh, Financiën willen vragen. Wat zijn mening is als we daar dus geen toegangshek voor zetten. Maar dat we het gewoon beschouwen als een gestapelde straat. Dat heeft hij in het verleden omarmd. Ik zou dat graag nog een keer van hem terug horen hoe die daar nu tegenover staat. Voorzitter dan. Eh. Eh? Dan voorzitter eh, hebben we de inkomsten in parkeerde handhavers. Uh, wij vinden dus namelijk dat je dat op de juiste manier moet doen. De inkomsten aan de ene kant, personeel aan de andere kant. Personeel, We hebben we gezegd of dat nou regulier is of niet... dat zit in de personeelspot. Dus je moet hem daaruit betalen. We hebben ook afgesproken dat er twee keer per jaar... de mogelijkheid is om voorstellen te doen voor personeel. Uh, ik denk dat u dat nu ook doet. En dat heb ik dan vertaald voor u. Door uh, de pot personeelszaken personeelsbudget om dat te verhogen met de gevraagde 53.000 euro eh, die u nodig heeft, zoals u aangeeft, om die extra mensen in te huren. Dan betaalt u dat uit die pot. En hoe u die pot vult geven we dus ook aan. En hoe u daar verder mee om moet gaan. Zodat het duidelijk en inzichtelijk is waar het personeel uit betaald wordt en waar de inkomsten vandaan komen. Want u gaat dus eh, eerst salderen. En het lijkt ons niet goed om gesaldeerde bedragen op te nemen. Voorzitter, dat... Eh, was het tot nu toe dank u wel dank u wel meneer Paap meneer de Rode ik meende dat u iets was vergeten ja sorry meneer de voorzitter um, het is tijdig als dat mag mag ja, ik nog hoor. even uh, wat vragen uh, aan de wethouder de, de wethouder had uh, bij de vorige uh, nee naar aanleiding van onze vragen of interpellatie had de wethouder uh, toegezegd over de vent en standplaatsen nou dat heeft hij hij heeft in gesprek gegaan met de vent en standplaatsen. Heeft dat nog consequenties? De gesprekken uh, voor deze begroting zijn er nog gevolgen voor deze begroting? Want in uh, beleid staat daar op dit moment niets op stapel hier in de begroting, wel in de vorige begroting. Maar heeft dat nog consequenties? En uh, nee, dat was het. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Rode. Anderen bij nader inzien of naar aanleiding van wat er gezegd is, dat is niet het geval. Dan gaan we naar de portefeuillehouder en dat is meneer Tatus. Dank u voorzitter. Voorzitter, de heer De Rode komt met zijn abonnement over parkeren. Dat is abonnement 4-3. Voorstel om betaalbare concurrerende tarieven. Eén systeem voor geheel zand... voor het voldoende bewegingsvrijheid voor de inwoners en toeristen integrale dekking te vinden voor de parkeergarage Louis Davids 1c. In de eerste plaats, voorzitter, wordt er gevraagd voor het uh, bevriezen van huidige, het huidige tariefenniveau. Belangrijk is natuurlijk om te weten, uh, bevriezen, dat kan je op dit moment doen, maar tot wanneer? Uh, het kan natuurlijk niet tot uh, in eeuwige dagen duur uh, het voorstel zijn dat uh, de tarieven op 1 euro 80 gehandhaafd worden, dus daar zou enige verduidelijking voor nodig zijn. Maar eh, om eh, toch, eh, het toch even duidelijk te maken, en dat geldt ook dan voor eh, de heer Paap van de VVD die met een voorstel komt eh, in zaken tarieven voor de parkeergarage, ik heb op 5 september 2007 een eh, brief geschreven aan de raadsleden en buitengewone leden van de commissie raads. ...van de raadscommissies. Het onderwerp is exploitatie parkeergarage Louis-Davidstraat. Ik denk dat het toch belangrijk is dat ik die even voorlees... ...omdat daar toch wel heel duidelijk is hoe de stand van zaken is. Ik kon dat niet eerder doen omdat die brief eigenlijk nu vandaag pas is opgedoken. Anders was dat zeker gebeurd. Ik heb dat wel al mondeling gedaan, maar dit geeft even aan wat er op schrift staat... Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel uitvoeringskrediet parkeergarage Louis Davids waarin verzocht wordt voor de realisatie van de parkeergarage in het Louis Davids een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 12.774.000 willen wij u nogmaals op de hoogte stellen wat de gevolgen zijn van het exploitatietekort in relatie met de hoogte van de parkeertarieven onderdeel van het voorstel is de afdekking van het krediet door een verhoging van de parkeertarieven. In de rapportage is aangegeven dat de parkeergarage in het Louis-Davits-Carré op basis van een tarief van 1,90 euro per uur in 2010 en een trendmatige verhoging van 2,5% per jaar pas in het 15e jaar positief resultaat laat zien. Hierbij is overigens rekening gehouden met de restwaarde... van de garage van circa 2,8 miljoen, prijspeil 2050. Voorts is aangegeven dat er een verschil in tarivering... dient te zijn tussen het op straat parkeren... en parkeren in de garage van circa 30 eurocent. Dat het resultaat alleen kan worden bereikt... in een gereguleerde parkeeromgeving. De dekking van het negatieve exploitatieresultaat... in de eerste 14 jaar zal derhalve moeten worden opgevangen binnen het totale parkeerregime. Als de tarieven met een lager percentage dan het percentage dat is voorgesteld stijgen van 1,80 euro per uur in 2008 en oplopend van 2,20 euro per uur in 2010 op straat, is, of als de stijging pas op een later moment wordt doorgevoerd, er zal een lager bedrag aan de reserve kunnen worden toegevoegd. Andere afdekkingsmiddelen zullen daar moeten worden gevonden om de negatieve exploitatie te kunnen afdekken. Uiteraard staat het de gemeenteraad vrij in het nog te voeren debat over de integrale parkeervisie af te wijken van de in de beide parkeervisie behorende exploitatieberekening gehanteerde parkeertarieven. U dient zich echter te realiseren dat ter dekking van het negatieve resultaat op de exploitatie alternatieve dekking dient te worden gevonden vanuit de algemene middelen. ...hoogachtend burgemeester en wethouders. Uh, voorzitter, dit geeft dus uh, eigenlijk direct het grote probleem aan... ...dat als wij gaan sleutelen in datgene wat hier geschreven staat... ...en wat de uitgangspunten zijn geweest... ...om te kunnen komen tot een parkeergarage... ...waar wij namens u opdracht gegeven, toe hebben gegeven om die te bouwen... ...en die dus nu behoorlijk in, uh, in, ja, in een vergevorderd bouwstadium verkeert... Dus voorzitter, eh, ja, wij hebben, dat is ten aanzien van de tarieven eh, waarop ik al eh, moet zeggen dat ik eh, het voorstel van eh, het CDA het abonnement zou moeten ontraden. Eh, ten aanzien van eh, de andere zaken die eh, zij noemen, ja, er is een eh, parkeerplan aan u gepresenteerd en eh, daar zijn we in één avond van projecten en thema's nog niet uitgekomen, gezocht wordt... ...om een consensus te vinden dat we toch de hoofdzaken van dat model uh, uit kunnen werken. En uh, nou ja, daar pleit u in feite ook voor. Alleen u pleit voor één systeem voor geheel Zandvoort. En dat zou op termijn misschien wel een mogelijkheid zijn... ...maar op korte termijn uh, lijkt me dat uh, moeilijk, moeilijk haalbaar. Uh, terwijl wat u vraagt, de bewegingsvrijheid voor inwoners en toeristen... naar uh, onze mening in het uh, parkeerplan 2009 uh, behoorlijk is gerealiseerd. Maar al met al, uh, voorzitter, uh, kunnen wij absoluut niet op basis van datgene wat ik uh, gezegd heb en wat ook staat in de brief van 5 september, uh, uh, aanraden het abonnement van het CDA te steunen. Interruptie. Uh, kunt u ook de brief laten zien hoe u LDC 2 het dan gaat afdekken? Als u het zo goed weet, hoe LDC 1 afgedekt moet door de garage, hoe wordt LDC 2 dan afgedekt? Uh, nou, niet, dat staat niet in die brief van 5 september 2007, zoals u begrijpt. Omdat we dat besluit pas genomen hebben in september van dit jaar, 2009. Uh, er, komt, er komt een uh, voorstel. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, prematuur, voorzitter, uh, omdat dit nog in het college behandeld moet worden. Maar er uh, zal een opdracht gegeven moeten worden. ...om uh, een, uh, een businessplan op te stellen... ...om de parkeergarage Louis-David's uh, carré 2 uh, te dekken... ...maar er zal wel een krediet beschikbaar gesteld moeten worden. Um, voorzitter, uh, dan hebben we het uh, amendement... ...ten aanzien van de openbare parkeerterreinen... ...van het parkeerterrein Zuid, van uh, het CDA. Ja, in, in, in feite... Uh, ...vraagt het CDA... ...wat het college gewoon gaat uitvoeren... ...er is uh, in opdracht van u... ...een uh, tweejarig contract opgesteld... Uh, ...met de pachter van het uh, parkeerterrein... ...in de Zuid... ...en dat loopt af op 31 december 2010... ...en uh, that's it... ...en uh, wat ik dan gezegd heb... ...pragmatisch ermee omgaan... ...ja, dan zullen we toch eerst bij u terug moeten komen... ...maar uh, het is uh, voornemens... ...om gewoon dit contract uit te dienen... ...wat wij hebben... ...en... Uh, ja, dat is het verhaal. Alleen u wilde nog wat meer nadruk opleggen. Dat Vrouw, alles... ja, ik zou graag willen weten over welk contract de heer Tatis het heeft. Ik heb hier namelijk een schrijver. Even kijken, heb jij hem nu? Hmm. Nou... Mevrouw Draaier, is het een idee dat de wethouder eerst een nou, vraag het, van de CDA en dat... dan komt hij bij uw vraag? Want u ja, had maar de ik, vraag. ik denk, ik hoor hier over een contract en ja. dan word ik in verwarring gebracht, want ja. er is helemaal geen contract. In ieder geval geen getekend contract. Zullen we, dus dan, dan dan zullen wil we ik dat, dat meenemen graag. in ja, rondje? Ja, prima. Dank u wel. Meneer Dates. Nou, voorzitter, dat is het laatste wat ik wil, iemand in verwarring brengen. Ik wil uh, duidelijk zeggen... Wij zullen uw opdracht uh, zullen wij, uh, loyaal uitvoeren. En mochten daar uh, op een of andere manier, die ik niet zie op dit moment, toch wijzigingen noodzakelijk zijn. Dan komen we als eerste bij u. Ik wil uh, wel direct ingaan op wat uh, mevrouw Draaier zegt. Er is een, uh, overeenkomst, er is een overeenkomst opgesteld uh, met de heer Bruinzeel. En uh, dat, uh, dat contract noem ik het maar, die overeenkomst. ...is aan hem ter ondertekening toegestuurd. En uh, twee weken geleden is mij gebleken dat hij nog niet teruggestuurd was. En uh, daar heb ik opheldering gevraagd. En inmiddels uh, heeft de heer Bruinsheel een gesprek aangevraagd... ...omdat daar, en dat kan ik eigenlijk wel noemen, daar staat een, uh, een punt in... ...en uh, het is niet helemaal, helemaal onredelijk uh, wat hij zegt... Uh, er is namelijk in het contract gezegd dat bij ontruiming er een schone grondverklaring moet worden overlegd. Uh, wat niet stond in zijn vorige overeenkomsten, terwijl hij toch al uh, ruim twintig jaar daar, uh, daar staat. Uh, terwijl wij hadden kunnen, weten, hadden kunnen weten, ik wist dat niet, dat daar een uh, grote vuilstort geweest is voordat het ooit een parkeergarage werd, 40 jaar geleden... En dat er een tankstation gestaan heeft. En dan uh, kan ik me best voorstellen dat uh, degene die het nu in pacht heeft, dat hij zegt, ja ik kan niet opdraaien voor de consequenties van een vuilstort van 40, 50 jaar geleden. En daar wil ik over praten. Nou, dat gesprek dat zal, uh, dat zal, zeer, dat zal zeer binnenkort plaatsvinden. En uh, dan uh, hoop, ik, hoop ik eruit te zijn met, uh, of uit te komen met de heer Bruinzeel. Ik denk dat dat in alle redelijkheid eh, op te lossen is. Voorzitter. Um, dan wordt er gevraagd naar uh, hoe die pachtprijs uh, is geweest. Nou, misschien kunt u zich herinneren dat uh, meegedeeld is vorig jaar bij de begroting. Dat er per abuis uh, in de meerjarenbegroting stond. Dat er jaarlijks een bepaald bedrag verhoogd zou worden. En ik weet dat niet meer uit mijn hoofd. En uh, dat had moeten zijn eenmalig. En eh, dat, als dat goed is dan, eh, ik heb het niet hier bij de hand, maar dan is dat hersteld, maar dan denk ik dat die eh, verwarring opgelost is. Ten aanzien van de vent- en standplaatsen waar de heer De Rode in tweede instantie op terugkwam. De uitgangspunten met de, de gesprekken met de, onderhand, met de venters- en standplaatshouders, is dat de zaak voor de gemeente budgetair neutraal zal verlopen. Hooguit dat er een indexering plaatsvindt. Dus dat dit voor de begroting. Eh, uh, voor zover ik kan overzien, geen gevolgen zal hebben. Uh, voorzitter, mevrouw Draaier die heeft ook gevraagd naar uh, Parkeerterrein Zuid. Ik hoop dat ik uh, inmiddels de duidelijkheid gegeven heb die zij ook gevraagd heeft. En uh, mochten daar nog vragen over zijn, dan wil ik die graag beantwoorden. De heer Paap, voorzitter, uh, die, uh, ja, het komt met een uh, amendement om... Uh, ...de bezuiniging die... ...ja, wij hebben gezocht... ...en wij hebben werkelijk... Uh, ...in een bezuinigingsdrift... ...maar toch wel afwegingen gemaakt... ...van wat is belangrijker... ...het een of het ander en hoe kunnen we... ...nou ja, uh, wij hebben in onze bezuiniging... ...kortom meegenomen... ...dat uh, het aankleden van het toeristisch centrum... ...maar eventjes moet wachten... totdat de grootste... Uh, ...crisis overgewaaid zou zijn... ...met een stevige zuidwester, ...maar ik uh, begrijp de... Ik ervaar het als sympathiek dat de VVD... en ik heb ook zoiets gehoord van het CDA in de algemene beschouwingen... dat zij vinden dat er toch geld beschikbaar gesteld moet worden... om het toeristische centrum aantrekkelijk te houden voor Zandvoort. Wij hebben er echter geen dekking voor. De heer Paap zegt dat moet er maar uit de algemene middelen. Maar ja, het moet ergens vandaan komen. Wij hebben op, als college op het moment van het verschijnen van de begroting... ...hebben we geen middelen gevonden om deze uh, bezuiniging door te voeren. Maar, uh, ik, uh, en we vonden het ook niet echt verantwoord om dat van de algemene middelen te doen op dit moment. Maar mocht u tot een andere financiering komen ter dekking, dan uh, zijn we zeer geïnteresseerd. Uh, voorzitter, voorts is er een uh, parkeerplan in... Voorzitter, wilt u de dekking gelijk hebben? Heer Paap. U, wil ik hem gelijk aangeven? Water bij de vis, meneer Prima. Dan, Prima. Uh, ik heb begrepen dat er een uh, overschot is op de parkeerinkomsten van de ruim 2 ton. Daar heeft u dekking. Uh, ja, ja ik, even een primaire reactie. Uh, u weet dat de parkeerinkomsten die gaat naar de egalisatiereserve parkeren. En u gooit dan wel alles in één keer behoorlijk overhoop... En... Uh, ...daar zal toch wel eerst even goed over moeten worden nagedacht. Maar, uh, nee, maar, maar u begrijpt dat wanneer je een egalisatiefonds hebt... ...dat het juiste de bedoeling is om dat in goede tijden vol te starten. En dan is het logisch dat je na zo'n zomer uh, enig overschot hebt... ...maar er kunnen nog vele koude en natte zomers komen. Uh, maar dank u meneer Paap voor uh, deze handreiking. Uh, dan, voorzitter, is het uh, voorstel van uh, de heer Paap om de parkeergarage zo aantrekkelijk te maken met, uh, door uh, het parkeertarief overdag te verlagen naar 1 euro. Uh, ik heb uh, kunt u voorstellen van ja, als er een goed plan komt, dan ga je dat goed bekijken en dat laat je doorrekenen. Alleen uh, wij komen tot uh, heel andere bedragen en ik moet echt wel zeggen, helaas. Uh, maar ik, ik ben dan ook bang dat de heer Paap verkeerde aannames uh, gebruikt heeft, om, uh, waardoor hij tot het bedrag van uh, ruim 6 ton is gekomen. Uh, het, uh, het, het, punt is, uh, het, het eerste punt al is dat er geen 511 vrije parkeerplaatsen zijn, maar dat er 350 vrije parkeerplaatsen zijn. Dat is één punt waardoor er al een verschil kan ontstaan. Meneer Trommel. Even interruptie, uh, voorzitter. Um, wanneer ik zo de discussie hoor over openingstijden en andere regimes en uh, allerlei leuke ideeën, hoorde ik gisteren al iets over, dus ik ging vanmorgen naar die garage toe. Ik denk, ik kan er vanavond daar misschien wel plaatsen. Maar nou hoor ik toevallig geen uh, nabijheid, dat die pas over twee jaar open gaat. Of één jaar. Is het dan slim om daar nu al in, deta in detail over te gaan hebben? Leidt het ergens toe? Hebben we ergens iets over? Ik vind het zo zullig eigenlijk. Oh, uh, voor Voorzitter, uh, om een, een voorbeeld te geven, uh, Louis-Davidskaray 2, de garage 2, die wordt pas gebouwd in 2015. En daar is al een heftige discussie over hoe dat uh, gedekt moet worden. En waar wij nu over praten, dat is Louis-Davidskaray 1, waarvan de, wij verwachten dat in november 2010, dus over een jaar, het eerste deel opengaat. Dus dan moet er toch wel, denk ik, een serieuze dekking gevonden worden. In ieder geval een besluit hoe we dat gaan doen op 1 januari 2011. Want dan zullen de eerste dicht 100 plaatsen in ieder geval in volle glorie beschikbaar moeten zijn. Die zorg, voorzitter, begrijp ik. En daar gaat het mij in essentie niet over. Maar het gaat mij over het verhaal van slagbomen wel of niet, openingstijden wel of niet, een euro in de nacht wel of niet... Al dat soort of details. Ik denk dat we het daar nu net niet over moeten hebben. En ik denk dat wij het ook daar niet over moeten hebben. Nou, ik, ik, ik denk wel, voorzitter, dat uh, bij de uh, berekening van de, de exploitatiemogelijkheid van die garage zijn er aannames gedaan. Er is een uitvoerig rapport en dat heeft ook bij die brief uh, van 5 september in 2005 in het kastje gelegen van de griffier. ...van Twijnstra en Gudde waarin al die aannames staan om te komen tot... ...en daar, dat heeft dus ook te maken met de sluitingstijden die, die genoemd zijn. Uh, maar uh, ik, ik noemde even de, de BTW-plicht waardoor er een ander getal uit zou komen... ...en het uh, totaal aantal parkeerplaatsen wat anders ligt dan die, uh, die 511. En ja, dan komen wij in het beste geval uh, ook uh, met het nachttarief op een uh, bedrag van... Uh, nou ja, net 3 ton tegen de 3,5 ton aan. En dan wordt het verschil tussen het tarief van 1,90 euro... wat volgens de berekening noodzakelijk is... en wat de basis is geweest om te starten met die parkeergarage. En dat is dan een bedrag van 8 ton. Dan wordt dat verschil toch wel heel erg groot. En uh, vandaar, uh, voorzitter, dat uh, ja, het, het idee van... Uh, we gaan erg laag zitten om een hoge bezettinggraad te bereiken. En 30% dat is al aan de hoge kant en dat is echt gebaseerd op... Interruptie, ik wil deze discussie, dat hebben we ook gevraagd naar aanleiding van het parkeerplan. Het CDA heeft op meerdere punten aangegeven van dat je op een hele andere berekening uit kan komen. Net zoals de heer Paap aangeeft. Want het gaat ook om hoeveel meters zet je. In alle rapporten komt voor hoe meer meters je zet in woongebieden, hoe meer het kost. Want het is helemaal niet kostendekkend. En u hebt altijd geroepen dat de Zuid nu kostenddekkend is. Dat is hij niet. Dat heb ik ook van de organisatie de wat, niet gehoord. Pardon, ik niet. En, en, en, en je moet dus in zijn totaliteit het parkeren moeten we gaan beschouwen. En dat, daar hebben we het over gehad bij het, bij het parkeerplan. Dus we kunnen nu niet hier het wel eens niet eens verhaaltje gaan doen of u gelijk hebt of de heer Paap. We moeten het geheel opnieuw gaan beschouwen. En het totale parkeren erbij betrekken. En dan kan je tot andere hele andere verhalen komen, wat de heer Henry van Poort aanhaalt, wil ik graag dan onderzocht hebben. En dat is ook wat het CDA Buis, voorstelt met de bevriezen. Dat is voor de tweede termijn wat mij betreft. Want een interruptie... Die discussie nu net op de deskundigen alles al weten enzovoort. En dan ben ik, daar ben ik niet ik, aan ik, toe. Ik beluister iets anders in die discussie. En een andere lijn. Maar dat kan straks in het debat naar boven. De wethouder probeert toch nu uit te leggen waarom de heer Paap geen gelijk heeft. Op basis van weer berekeningen die net gemaakt zijn... Nou, dat is op de punt van de tafel. Berekening met elkaar maken. Wat mij betreft gaat straks het debat daarover als u dat vindt. Werder de heeft het woord. Ja, voorzitter. Ik heb een berekening gekregen van... ...een indiener van het abonnement ...en dat heb ik nalaten rekenen... ...en eh, ik heb de uitgangspunten... ...laten controleren en er komen... ...door de deskundigen die mij adviseren... ...andere bedragen uit... ...en ik denk dat ik dat moet melden... ...en als eh, de indiener van het abonnement vindt... ...dat wij een foute berekening hebben... ...of foute aannames maken... ...nou dan hoor ik dat wel... ...ik eh, kan alleen maar zeggen... ...dat op basis van de gegevens die mij aangereikt zijn... ...en dat is zoals in het abonnement staat... ...dat wij het uh, absoluut uh, moeten afraden. Uh, ik geloof dat ik het meeste daarover gezegd heb... ...en anders hoor ik in tweede termijn nog wel. Ik dacht, voorzitter, dat ik hierbij uh, alles beantwoord heb. Dank u. Uh, pardon. Ja, exact. Uh, 5, 4, Dank 5. u wel, meneer Kuik. U was mij net voor. Houdt uh, u voor vier, uh, vijf. Ja, voorzitter, daar kan, ik, uh, daar kan ik heel kort in zijn... Uh, ik neem aan dat de indiener van het amendement zich bewust is dat het hier gaat om inhuur. En wat, ja, wat verder, als men hiervoor kiest, dan zullen wij ons daar niet tegen verzetten. Maar het is hier inhuur. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Taiters. Mevrouw Draaier. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vragen. En de vragen waren dat het contract niet getekend is wat zijn de juridische consequenties en kunt u een risico inschatting geven wat het in het uiterste geval zou betekenen dit zijn dingen die ik dus ook graag zou willen weten want het is nu bijna een jaar voorbij dat er dus gehuurd wordt of doorgegaan wordt of hoe je het noemen wilt zonder dat het ondertekend is door de tegenpartij de vraag zijn duidelijk, we vragen de portefeuillehouder meneer Tatus, kunt u daar nog op ingaan even één, één seconde voorzitter Nou, voorzitter, ik, vanuit de, de informatie die ik heb, het, zou het geen consequenties hoeven te hebben. Ik heb dat gesprek binnenkort met de heer Bruinzeel en dan kan het wat duidelijker zijn op welk moment... Even kijken hoor. Uh, nou ja, hier, hier, staat, hier staat in het advies, wanneer we geen overeenkomst, uh, dit, is, dit is, uh, heet van de pers, wanneer we geen overeenkomst zouden kunnen bereiken, uh, dan zou het wellicht wenselijk zijn om de overeenkomst die wij menen te hebben met de heer Bruins heel eerder te beëindigen. Maar uh, dat zou het uiterste zijn. Maar ik uh, verwacht dat helemaal niet dat dat uh, aan de, de orde zal zijn. Dus de risico's die zijn zeer beperkt. Dank u wel, meneer Taters. Meneer Bouwweg, nog even een vraag aan, uh, aan de wethouder ten aanzien van amendement 4.2. Hij geeft aan dat die 53.000 euro dat dat uh, kosten van inhuur derde betreft. Uh, maar ik heb nog geen mening gehoord uh, over, uh, over de strekking van het amendement. Welke? Volgens mij. Punt VVD-amendement. 4.5. Niet tegenverzetten heeft de gezegd. Wij zullen ons daar niet tegen verzetten, voorzitter. Nee, niet. Niet. Wij gaan naar. Het, Meneer de, de voorzitter, ik heb nog steeds geen antwoord. Dat kan iedereen invullen als de wethouder zegt ik ga na. Want ik wil de echte inschatting weten wat de risico's wel meenemen. Want iedereen kan voorstellen dat het niet hoeft. De wethouder heeft op 10 juni heeft hij gezegd dat hij met Europese aanbesteding zat anders. Hoe zitten die hele zaken verwikkeld? Ik wil gewoon van de wethouder dat ik schriftelijk antwoord krijg. En dat werkelijk die zaken onderzocht zijn. Mevrouw Draaier, want dit kan niet. op dit moment... ...speelt deze kwestie niet voor de begroting 2010. Jawel, Jawel er is want een, er staat... Er is door de portefeuillehouder net gezegd... ...naar zijn mening zit daar een niet of nauwelijks uh, risico ja, in... Ja, ja, ja. Als u daar een gedetailleerdere vraag over wilt stellen... dan heeft u als fractie het recht om het college gewoon te bevragen. En dan krijgt u daar ook een schriftelijk antwoord op. Maar hij is maar de in relevantie... de dekking van de meerjarenraming meegenomen. Dus als ja. het wel consequenties heeft, heeft dit voor alles verdere consequenties. En zo gaat dat met heel veel Juist. posten. Maar daarom die... is het heel belangrijk en dan vind ik dat er gemakkelijk van afgemaakt wordt. Op deze manier doe je geen zaken. Sorry hoor, misschien gemeentelijk. Vandaar dat de gemeente zoveel geld kwijtraakt, maar in de zakenwereld niet. Nogmaals, als u vindt dat daar op een andere wijze nog over gedebatteerd moet worden, u kunt schriftelijke vragen stellen, u kunt het in, het in een commissie aan de orde laten stellen, u kunt er interpolatie doen. Dat kan allemaal, maar het is nu even vers van de pers en u heeft een eerste inschatting van de portefeuillehouder gehad. Als u daar niet tevreden over bent, dat mag, maar het heeft denk ik weinig zin om daar nog over verder te debatteren. Dat heb ik u net gezegd, ik heb ook aangegeven dat ik schriftelijk antwoord zou kunnen krijgen hierop. Nou. Helder, dat kan het toch niet? Of Toegezegd. wil ik het nog op papier zetten? Toegezegd. Rondje debat. Wie wenst de debat? de VVD nog eens uitleggen wat, wat, wat hun uh, 4.5 nou anders is als wat voorgesteld wordt in het nieuw beleid. Het ontgaat mij een beetje. En dacht ik nog iemand. Dus kunt u dat nog uitleggen? Meneer Paap. Ja, zeker meneer Bluister. Dus niks is makkelijker dan dat. U weet dat we graag de dingen in zicht ook hebben. En personeel hoort bij personeelzaken thuis en inkomsten horen bij inkomsten thuis. En als je dan eerst de kosten van personeel van de inkomsten aftrekt, wat er gebeurt, en dan, dan komt er een bedrag van iets meer dan 100.000, die gaat dan naar de parkeerreserve. Nou, er hoort 153 naar die reserve te gaan. En want dat is de extra opbrengst die geschat is en de kosten die horen dus bij de inhuur, maar we hebben een personeelspot inclusief inhuur dus uh, dat is de reden om het dus administratief op de juiste wijze neer te zetten zodat het voor ons in zicht ook was. dat was daar de strekking van maar als ik het opwijs ben en als de voorzitter dus toch he, nog he. even voor de duidelijkheid want over dit punt ja. dus u dus begrijpt dat, datgene wat u voorstelt die 53.000 euro is gelijk in uw visie ...als wat er staat bij inhuur van parkeerhandhavers op de topdagen van 51.200. Of is het extra? Nee, als u kijkt, het dat eindresultaat, mag ik het voor u anders samenvatten, meneer Paap, Want u bedoelt te zeggen, het nou, eindresultaat is, het. Ik is hetzelfde. Ik vind het prima, gaat u de discussie voeren? Eindresultaat, het effect is hetzelfde. Alleen meneer Paap zegt namens de VVD... ...ik vind het juister om dat via de personeelsbudget te laten lopen. Ja? Dat is wat u zegt. Maar, maar ik, ik begrijp dan niet waarom u niet hetzelfde bedrag gehanteerd heeft. En een iets ander geformuleerd voorstel hier uh, had voorgelegd. Me meneer Paap. Ik begrijp dat meneer uh, Kuiken het niet begrijpt. <lacht> <lacht> maar als meneer, Ku meneer Kuiken weet heel goed wat ik bedoel. Er is een gesaldeerd bedrag en ik had die andere bedragen kunnen gebruiken. Dat ben ik met u eens. Maar het gaat precies hier om dit potje. Want dit is het bedrag. Wat er extra in moet komen. Wat er in de parkeerreserve moet komen. En als u daar personeel voor nodig hebt... dan haalt u personeel uit de personeelspot. En als die personeelspot niet genoeg is... dan heb ik ook aangegeven net... dat je twee keer per jaar, hebt afgesproken... dat we dus met voorstellen kunnen komen voor het personeelsbezetting. Nou, als dit dus een noodzakelijk water is... ...om die extra parkeerwachters in te huren. En we zijn het met elkaar eens. Waar moeten ze dan uit betaald worden? Uit mijn visie, uit, die, uit de personeelspot. Dan moet de personeelspot verhoogd worden. Dat doen we hier, dat geef ik hier aan. Ik, ik, 51 waarom heeft u dat dan niet... als 53.000. Ja, zeg zegt dat dan gewoon. Maar dan, maar dan hoef ik het hele verhaal... ...want het klopt niet, voorzitter. Ik, ik ga toch nog één ding zeggen. Het klopt niet, want dan hoef je toch niet op te merken dat die 53.000 euro dan maar gedekt moet worden uit de extra parkeerinkomsten die dit jaar hebben plaatsgevonden? Nee, dat, ja. dat heeft... Dus dan hoef je dat toch helemaal dat niet moet te zeggen de, als het... Ik als heb het hier, is hier over de begroting en niet over de jaarrekening. In de begroting staat nee. het heel duidelijk aangegeven en u kunt het nalezen. Ja, maar, nou, ja. misschien, misschien is het een misverstand. Misschien, is misverstand. misschien wel, maar ik heb niets te maken met vorig jaar. Het heeft te maken met dit jaar, het heeft te maken met de voorstellen die het college ja. doet. En ik wil dat gewoon op een andere manier geadministreerd, geadministreerd hebben. Is het uh, duidelijk voor een ieder? Ja. Voorzitter, toch nog even terug uh, naar uh, het, het verhaal. Want er is toch iets wat we eigenlijk vergeten hebben. Want we hebben natuurlijk ook uh, in onze algemene beschouwing gesteld... Uh, ...dat inwoners van Zandvoort, of dat nu de, de permanente zijn of ook de tijdelijke... ...dat die voor ons gelijk zijn. En in dat kader hebben we natuurlijk ook nog wat opmerkingen te maken... ...over eh, de pacht die gereken, en de huren die voor de strandhuizen eh, aan de orde zijn gekomen. Eh, hoe, ik weet niet hoe we daarmee om moeten gaan, maar het is natuurlijk een aanzienlijke verhoging. Eh, past dat nou wel in de lijn die we voorstellen? Als dekking is het makkelijk. En we hebben daar gisteren ook even een klein stukje over gesproken. Moet je nou daadwerkelijk... Dus mensen die hier niet wonen, of het nou Forensen zijn. Of mensen die daar ook op het strand wonen. Moet je die nou opzadelen met kosten die daar niet thuishoren. Want huur is één ding. Maar als u kijkt naar wat u doet in de begroting, in de meerjarenraming. Nou dan gaat u natuurlijk in drie jaar tijd met van 45 naar 90 naar 120.000 euro extra opbrengsten daaruit halen. Kunt u mij dan ook aangeven hoe zich dit verhoudt met de onderhandelingen die u heeft met de strandwachters? Want ook daar zie ik niks van in. Gaat u dan diezelfde tarieven hanteren? Want ik vind dit nogal een, een aanzienlijke verhoging die u hier neerzet. En, uh, ik weet wel dat aan de ene kant daar uh, de parkeertarieven in zitten. Maar, maar cumulatief is dit, als ik dit zo zie, dan is dat een, uh, echt heel veel. Eerst 45.000, ja erop nog eens een keer 90.000, ja erop 120. dat is cumulatief. Ik vind het een heleboel geld. En daar zou ik toch ook de andere collega raadsleden nog wel iets van willen horen. Terwijl ik ook nog een vraag gesteld heb richting wethouder Financiën. Hoe die denkt over de gestapelde straat. zoals waar we het toch eens een keer eerder over gehad hebben. Hij handhaaft hij dat standpunt, dat antwoord heb ik nog niet gehad. Uw verzoek is, meneer Paap, of de portefeuillehouder nog even kort wil ingaan op de huurpacht van de strandhuisjes. In verhouding tot... Of, of u wilt de portefeuillehouder niet over horen, maar u wilt het debat daar met de raadsleden over hebben. Wat is... De portefeuillehouder mag daar natuurlijk van harte op reageren als u dat wil. En u heeft een vraag gesteld aan de wethouder Financiën. Maar de vraag is even of dat relevant is... Maar ik laat het even aan de wethouder Financiën over wat de portefeuillehouder heeft geantwoord namens het college. En zoals u weet spreekt het college met één mond. Ja. Dus wilt u de wethouder het Financiën op het dit maakt onderwerp maakt ook aan ik het woord heb, hebben? Dat is de vraag die ik gesteld heb in de eerste termijn. Maar als het college meteen één dan mag de andere wethouder ook deze vraag beantwoorden. Dat maakt mij niet uit. Die vraag is niet beantwoord, daar heeft u gelijk. Heel goed, dat was mij heel te gaan. Meneer Taters. Maakt mij niet uit, portefeuillehouders. Nou, ja, je... eh, mag meneer Bierman het antwoord geven? Ja. <coughs> hmm. ja, meneer Paap, um, u praat over een uh, voorstel wat er in 1995 gedaan is. En u praat over een voorstel als uh, voorzitter van het ondernemersplatform in de tijd. Aan uh, de gemeente Zandvoort bij het bestemmingsplan Centrum. Uh, dat was ik. En uh, datzelfde heb ik ingebracht in de vorige zittingsperiode, toen we... ...aan het spreken waren over de parkeergarage... ...om die te beschouwen als... ...een gestapelde straat... ...daar heeft toen in eerste instantie de raad enthousiast op gereageerd... ...in die zittingsperiode... ...en heeft er daarna niks meer mee gedaan... ...en heeft er afstand van gedaan... ...wat ik nog steeds zeer betreur... ...en dat is wat u wilde horen. Wie wenst het debat? Meneer Bluis... ...meneer Kuiken... ...meneer baalberg wilson Meneer de Rommel. Goed. Dan gaan we beginnen. Meneer Bauer-Veelsen. Ja voorzitter, ik wil even ingaan op het verzoek van de, van de, van de VVD... Om, om eens eventjes te praten over die uh, verhogingen van de kosten... voor degenen die me, op het strand met strandhuisjes staan. En hij legde ook een link met uh, de, de tarieven... die strandpachters uh, wellicht aan boven het hoofd hangt. Um, Voorzitter, ik, ik moet zeggen dat op het moment dat je kijkt naar de tarieven die voor die uh, strandhuisjes van toepassing zijn, dan kan het haast niet anders dan dat je daar vragen bij hebt. En niet omdat ze te hoog zijn, maar omdat ze veel te laag zijn. En daarnaast moet je natuurlijk uh, afvragen in hoeverre uh, hetgeen wat de, de gemeente levert en mag vragen met elkaar in balans is en of dat op de juiste wijze verantwoord is. En ik heb een beetje de indruk dat uh, het ontbreekt aan al datgene wat de gemeente enerzijds doet. En aan het andere en anderzijds mag vragen. Maar dat er een grote uh, uh, onevenredigheid zit in hetgeen wat je zou mogen vragen. En wat er gevraagd wordt. Dat lijkt mij duidelijk. Wat daar overigens vervolgens het, geval, het, het gevolg van moet zijn. Uh, dat vind ik uh, eerlijk gezegd. Iets waar je over zou kunnen spreken. In hoeveel tijd trek je dat bij? Maar dat er dus het een en ander, zowel voor wat betreft hetgeen wat er aan standhuisjes wordt gevraagd, als wat er van strandpachters wordt gevraagd, dat dat nodig is, dat lijkt mij evident. Meneer Kramer, had u een vraag? Ja, ik vraag me af waar de heer bouwer Wilson dit allemaal op baseert. De hij stelt nou, dat iets simpelweg, te laag is. Simpelweg door te kijken wat er gevraagd wordt... en dan vast te stellen dat die tarieven uiterst laag zijn. Ja, maar dat is toch alleen maar positief. Waarom moet alles omhoog? Nou, ik, ik begrijp dus dat de gedachte is uh, dat het laag moet zijn. Dat begrijp ik uit uw opmerking. En ik ben eerlijk gezegd van mening dat de, de, de gemeente net zo zakelijk moet zijn als degene die zich op het strand begeven. Dat vind ik. We gaan door. Meneer Bluis. Ja, daar even op inhakend. Uh, ik denk dat er wel uh, met, met uh, strandhuisjes moet gesproken worden... over wat hier natuurlijk wordt voorgesteld. Maar inderdaad, wat ik mis eigenlijk is... Uh, wat we inderdaad met de pacht van de strandpachters gaan doen... want die is helemaal niet in de, deze begroting... en meerjarenraming opgenomen. En ik verwacht dan, als ik dat daar ook gewoon een, een, een plus dan in zit. Want als alles geplust wordt, dan zal dat er ook geplust moeten worden. Uh, maar oké, okay, dan kom je toch weer op van wat, hoe hoog moet het dan zijn en waarom uh, inderdaad uh, de overheid uh, gebruikt nu alle middelen om alles te verhogen. Want dat, is, dat, dat, dat gebeurt in de, op het reisniveau, dat gebeurt overal. En inderdaad, je mag je afvragen, moet dat allemaal? Want een bepaald niveau is niet voor niks ontstaan. En, en, en daar hebben we jaren mee gewerkt en nu hebben we een probleem. En nu gaan we in een ene roepen van hé hey, dat is te laag, dat is te laag en dat is te laag. Dus daar stel ik ook vragen dus bij. En dan moet je dus ook onderzoek naar doen dan. naar waar, Hoe hoog moet het dan zijn? Hoe hoog moet het, maar dan moet je ook onderzoek doen naar hoe hoog het voor de strandpachters mag zijn. En dan vind ik het altijd zo leuk dat de strandpachters, dan, dan, die, die gaan meteen in de bomen. Dat weten we dus. Nou, die, die, die worden dan, hoe harder je dus schreeuwt, hoe beter het gaat. Want dat nemen we geen eens op. En deze mensen hebben nog niks gezegd en die worden gewoon, hoppatee, we zetten het er maar in en er wordt geen eens met ze gesproken. Aan het begin van de periode was er al een hele discussie dat, dat ze daar weg zouden moeten. Dat was ook bij de VVD, daar stond het in het verkiezingsprogramma. Ik weet niet of dat er nu weer in staat. Dus, dus, en, en nu die verhoging zonder overleg, ja, ik vind het ook rare zaken. Dus ik, ik, ik zet daar vraagtekens bij. En, en, en dan wil ik van de wethouder wel weten waarom we dan niet voor, misschien van de wethouder financiën, waarom we voor de stroompachters dan geen dekking is ophouden. Ik denk dat je daar ook zo een ton, anderhalf ton bij kan zetten. hebben we trouwens al weer wat dekking voor wat andere dingen. Op zich misschien wel interessant. Um, dat, wat dit betreft, ja, dan toch het parkeren. Kijk, het CDA zegt gewoon, laten we nou de tarieven vooralsnog even bevriezen. Er niks mee doen. En dat hebben wij ook geprobeerd in het abonnement. En de wethouder vroeg, ja, wat bedoelt het CDA, hoe lang? Nou, het enige wat wij wel aangeven, want u weet dat wij een hele serieuze partij zijn. En zeker als het over financiën gaat. Wij hebben natuurlijk even in de meerjarenramen gekeken. En in de huidige situatie heeft de jaarschrijving 2010, 11 en 12 bijna. Niet helemaal, nog net voldoende dekking voor om het af te dekken. Niet dat wij zeggen dat dat moet... want die lijn willen wij juist helemaal niet volgen... maar die is er wel. Dus wat dat betreft is er op dit moment geen haast. Dus als je nu zegt bevriezen... doen we niks tekort aan deze begroting en meerjaar En hoe snel willen wij dat dan? Zo snel mogelijk. Maar bij interruptie mag u ook niks meer zeggen... over de tweede parkeergarage. He? U moet ook lezen wat in ons abonnement... Als u, mij, u steunt ons abonnement, dat is goed... want daar staat ook iets over gezegd. Ik ga verder... Dus dat is, dan hebben we dat, daarom kunnen we bevriezen. En hoe snel dan, Dat ze als het nieuwe plan wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van het parkeerplan, moeten we ook de trieven vaststellen. En niet voor één jaar, nee, voor de komende vier, vijf, zes jaar. En dat beleid verder afronden met alle dekkingsvoorstellen. En dan kom ik bij meneer Kuiken inclusief een redelijk dekkingsvoorstel voor LDC 2. En daar moet er alles weer, daar alles in mee worden genomen. En dat, dat, dat, dat betekent of hogere trieven, maar ook andere manier van tarieven maken, andere manier van exploitatie en vooral kijken voor naar welk, en dat bedoelden wij met één systeem voor Zandvoort, één systeem voor de woonwijken in Zandvoort. Dus dat, dat is wat wij bedoelen. Dus niet wel en een PAP-systeem, één systeem voor woonwijken. En ons is wel duidelijk geworden dat, en dat staat ook al in eerdere rapporten, dat het PAP-systeem doorvoeren zoals het nu gebeurt, en ook al wordt er gezegd dat het budgetair neutraal is, dat is ook. Dat is echt niet budgettair neutraal. Want rekent u nu maar uit hoeveel die parkeermeters kosten. Hoe, u staat nu ook weer voor 70.000, 80 80.000 euro in het investeringsplan. Ja? Als u dat allemaal niet hoeft te investeren. Het moet ook gecontroleerd worden. Dus dat kost geld. En het is ook in alle rapporten aangegeven. Dus het verhaal dat het budgettair neutraal is is echt niet zo. Dus wij schatten in. En dat doe ik doe ook met een natte vinger. Dat als we dat systeem invoer, niet invoeren. Dat we daar al twee ton op besparen. En dat is nog een ander fenomeen. Een PAP, ik noem het nog maar één keer, zo'n vergunning is relatief goedkoop. Nou, als bewoner, CDA heeft er moeite mee, want ik vind dat ik als een bewoner van Zalf het ...absoluut niet voor mijn plaats in mijn straat zou moeten betalen. Maar als het dan toch moet, zou je daar met het tarief nog wat kunnen doen. Want zo'n tarief kan misschien ietsje hoger zijn. In plaats van de 60 euro, misschien 80 euro. En dan komt daar ook weer meer inkomsten. En zo kom je al heel eind tot een heleboel andere... En ...dat moet allemaal onderzocht worden. Net zo goed het verhaal van de heer Verpoorten, van goedkoper tarief en opzicht... Ja, ik denk dat de VVD met die 1, ik zou ook niet 1 euro, maar misschien moet het wel 1,50 zijn. Maar wat wij willen en denken dat het niet goed zandvoort is, dat we zomaar naar 2,20 gaan en dat we dan maar gaan indexeren. Want waar komen we dan nou terecht? Dat is niet goed zandvoort en dat willen wij niet. Dus in dat licht moet u ons amendement zien. Dus ik hoop dat daar dan steun voor is en dat we dan in alle rust met elkaar en met het college en met de deskundigen waarschijnlijk misschien nog voor de verkiezingen dan uh, dat plan kunnen vaststellen. Meneer Paap. Meneer Blaas, heb ik u goed begrepen dat u dus wil bevriezen totdat uh, de parkeernota met de bijbehorende tarief is aangenomen? Ja, dank u wel. Dat was hem wat u betreft, uh, meneer Blaas. Gezondheid. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Ik sluit mooi aan op hetgene wat hiervoor is ze gezegd, want dat behelst mijn opmerkingen, abonnement 4.2 en juist 4.3. Hoe sympathiek en ook hoe verstandige dingen hierin staan, er staan ook zaken in die juist naar mijn smaak niet relevant zijn. En ook het komend overleg over het parkeerplan helemaal gaan frustreren. En dat vind ik juist zo jammer. We hebben het nu hier over, bijvoorbeeld, waar net de heer Gertjan Bluis vertelde van het CTA, over één systeem voor geel zandvoort. Op zich denk ik hartstikke goed. En betaalbare concurrerende tarieven, daar kan je ook niet op tegen zijn. Voldoende bewegingsvrijheid en integrale dekking. ...stuk voor stuk zaken die op zich op zichzelf staand, helemaal niet te onverstandig zijn. En ook amendement 4.2 komt met argumenten die ook stuk voor stuk best wel steekhoudend kunnen zijn. Maar wanneer je praat over een integraal parkeerplan, wat dus nog besproken moet worden... ...dan wil ik juist die zaken integraal bespreken en in elkaar kunnen schuiven... ...en daar samen met u over kunnen debatteren. En niet, niet nu al op voorhand daar een wissel op nemen... Want dit heeft naar mij smaak juist de frustratie over te de, de overleg over het parkeerplan. En wanneer u dan praat over bij de motie 4.3, over abonnement 4.3... ...de parkeertarieven vooralsnog te bevriezen op het huidige niveau en het parkeerplan 2009... ...zo snel mogelijk aan te passen. Beste heren, dat plan is er nog niet. Dus er valt nog helemaal niets aan te passen. We gaan daarover discussiëren over korte termijn. En dat is denk ik relevant... ...niet dit amendement, maar erover discussiëren. Meneer Baalweg-Wilson. Ja, een vraag aan meneer Drommel. Is het niet zo dat in feite die tarieven zoals we die uh, nog willen gaan vaststellen... ...voor een deel gewoon in deze begroting zijn versleuteld? En is dat dan ook niet de reden waarom op het moment dat we die begroting niet bespreken... daarop in moeten gaan? Exact, maar dat noemde alleen de begroting en noemde geen alle andere zaken die hier ook in genoemd zijn. Want juist bij het aannemen van een van de abonnementen praat je niet slechts over het tarief, maar over alle zaken die in hetzelfde abonnement genoemd zijn. volgende overwegingen, er staat niet in dat dit zo moet. Dan halen we dat desnoods weg, want het gaat ons met name om het, om het bevriezen van die tarieven en dat er opnieuw gesproken over wordt. En volgens mij is dat de strekking die de meeste raadsleden wel begrepen hebben, dacht ik. Meneer Drommel, u had het woord. Meneer, u praat over bevriezen totdat het parkeerplan geproduceerd is. Dus dan praat u over bevriezen van een korte periode. Ja, dat lijkt me dat op zich, mij persoonlijk, helemaal niet verkeerd. Maar nogmaals, ik noemde alle andere punten die u ook in het amendement hebt staan... ...waar ik grote moeite mee heb. En dan praten we ook over zaken die op zich best goed zijn... ...maar die je naar mijn gevoel integraal moet pakken. Wanneer u dus stelt van in uw amendement één systeem voor Geel Zandvoort... Op zich heel sympathiek, maar de vraag me maar af of dat kan. En zo zijn er nog meer van die dingen. Ik denk dat we dat niet moeten doen en dit gewoon mee wachten. Dank u, voorzitter. Ik ga verder met mijn rondje, meneer Kuiken. Meneer Kramer, u wilde op dit onderdeel nog iets zeggen? Gaat u gaan. Naar aanleiding van hetgene wat de heer Babberg wilson heeft gezegd over strandhuisjes. En ook in relatie tot uh, de strandpachters, omdat daar uh, die mensen eventueel een verhoging zouden kunnen krijgen. Nou vind ik het vreemd dat in de begroting wel bedragen zijn opgenomen voor uh, de verhoging van de strandhuisjes. Maar dit niet is gebeurd voor de strandpachters. Eigenlijk willen wij met een amendement komen om die verhoging niet in deze begroting op te nemen. Want je hebt nog geen contract, dus je kan niet vooruitlopen op de muziek om die bedragen alvast op te nemen. Ja, ja. even een verduidelijkende vraag um, als ik het goed begrijp zegt meneer Kramer waarom ga je nou wel voor de strandhuisjes het verhogen op het moment dat je het niet hetzelfde doet voor de strandpachters heb ik dat goed begrepen? ja, dat je klopt, klopt. Nou, ik, eh, ik, ik meen begrepen te hebben dat er nog onderhandelingen gaande zijn dan nog gevoerd zullen gaan worden over de, de, hetgeen wat de strandpachters zullen moeten gaan betalen en ik vind dat het een het ander niet uitsluit nou ja, ik